De Britse kustwacht heeft 19 mensen gered die met een rubberboot op weg waren naar Engeland. De opblaasbare boot maakte water. Volgens Britse media zijn de opvarende migranten. Het is nog niet duidelijk waar ze de oversteek zijn begonnen. De kustwacht werd rond middernacht gebeld door een familielid van een van de opvarenden. Het gebeurt niet vaak dat vluchtelingen in een bootje Groot-Brittannië proberen te bereiken. Ze proberen meestal aan boord van treinen en vrachtwagens het kanaal over te steken. En de afgelopen dagen zijn er vermoedelijk 700 bootvluchtelingen verdronken bij drie verschillende scheepsrampen in de Middellandse Zee. Volgens de UNHCR proberen de migranten allemaal Italië te bereiken. De vluchtelingenorganisatie van de VN zegt zich voornamelijk te baseren op getuigen. De rampen zouden zich hebben voorgedaan voor de Libische kust. De meeste mensen komen uit midden-Afrikaanse landen. Het weer op de meeste plekken bewolkt en vanuit het oosten trekken er langzaam buien het land in. Daarbij is ook kans op onweer en lokaal valt er in korte tijd veel regen. Het is verder broeierig warm bij maximaal 22 graden. Morgen opnieuw veel bewolking en stevige buien. Het is dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 jaar geleden alweer met uh, Slow Down You Moving Too Fast. En dat openen we aflevering van het programma Zandvoort op zondag met uh, Moa Anders Van Bergen en ook Jaap Koper is aanwezig. We er. Ja, <laughs> we zijn er weer met z'n tweeën. Vorige keer, ik zou bijna zeggen vorige week, maar twee weken terug, toen uh, waren we getuigen van uh, gedenkwaardige sporten uh, op die middag. Ja. Uh, het, uh, het ging ook hartstikke goed. Ook in uh, de ronde van Italië ging het goed, totdat... Uh, Afgelopen vrijdag uh, die gast, Steven Kruiswijk, een klein stuurfoutje maakte en de roze het Rijk kwijtraakte. En alsof uh, het allemaal uh, niet uh, op kon, was het uh, gistermiddag ook raak met de kwalificatie. En toen uh, was het uh, einde verhaal voor Max Verstappen al na, nou, wat zal het zijn, drie kwart ronde in, ja. een, uh, in de kwalificatie. We kijken dus uh, ook nu vandaag uh, naar wat zich uh, allemaal een beetje in de omgeving afspeelt. Ik zie ook nog iets over tennis. Maar dat heeft niks met uh, de Open Franse te maken. Maar Zandvoort mag uh, vanmiddag aantreden tegen Zaland. Dat is iedere divisie tennis. Dus uh, dat uh, gebeurt hier een paar honderd meter hier vandaan. En uh, ja, we zullen natuurlijk uh, meer dingen gaan doen, Andor. Zoals? Nou, uh, we gaan uh, in ieder geval uh, luisteren naar uh, de Open Dag. Uh, tenminste, ik ben nog even gisteren op pad geweest. De open dag van uw Uricum was uh, gisteren aan de orde. En uh, er is ook nog een voetbaltoernooi wat ja, meer voor de liefhebbers is dan het, voor de echte sportievelingen. Het Hotsknots begon voetbaltoernooi. Het belangrijkste toernooi van het jaar is dat Jaap. Voor uh, sommige lieden is dat uh, wel een, een hoogtepunt. Die staat eigenlijk rood omrand, uh, om rand uh, om dan uh, gespeeld te worden. Maar goed, daar komen we straks allemaal op. En natuurlijk zijn we ook met een scheve oog aan het kijken van wat er in zich bij die Giro gebeurt. En natuurlijk bij de Grand Prix van Monaco. Waar Bert Maarlander de grootste kans heeft om vandaag te winnen. Want het regent.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 You when you dance, dance, dance feel good, like good creeping up on you. So just dance, dance, dance, come. On. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance, so just dance, dance, dance, go. So so Ooh, it's something magical. It's in the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 Vrijdag in de Euro Breakdown met uh, Maurice Mulder, de nummer 1. Justin Timberlake met Kent Stop This Feeling. En de voorraad Zweden, de Cardigans met Carnival. Ja, want uh, die Euro Breakdown, daar hebben we wel iets met z'n tweeën mee, geloof ik. Toch? Zeker. Ja. Het is wel een tijdje terug, ik geloof tien jaar geleden, dat ik hem voor het laatste uh, een keer gedaan heb. Maar goed. Um, Even een blik naar die Grand Prix van Monaco. Daar uh, rijdt nog steeds Bernd Mailanders zijn rondjes als uh, chauffeur van de safety car. Ik zei al uh, gekscherend, ik heb het niet voor mezelf. Maar fotograaf Frits van die meldde dat vanmorgen. Bij het uh, verlaten van het hotel uh, kreeg hij al een nat pak. toen zegt hij, als het zo doorgaat, dan uh, wordt Bernd Meijland de winnaar. Dus uh, of dat ook nu uh, daadwerkelijk ook uh, gaat worden, dat is uh, vers 2. Maar uh, voorlopig rijden de Formule 1 uh, auto's achter de man in de Mercedes. En uh, is er nog helemaal nog geen sprake van een wedstrijd. Dus dat, uh, dat is... Uh, op dit moment uh, aan de hand. Dan uh, naar gisteren. Uh, gisteren was ik even op pad uh, geweest. Om uh, wat te, uh, aan de weet te komen over de open dag van de Nieuwe Unicum. En wat er allemaal uh, zoal uh, ja, te doen is. En waarom die open dag uh, wordt gehouden. Uh, en een van de mensen die ik uh, sprak. Maar dat zal ik ook in de inleiding zeggen. Is uh, Joop van der Meer. Het is vandaag de open dag bij Nieuw Unicum in Zandvoort. Um, ik zit hier met twee mensen aan tafel. Uh, met één, Yvonne Cardol. Daar kom ik straks nog uh, op. Want die is van de uh, vrijwilligersploeg. En uh, Joop van der Meer is uh, van de opleidingen. Want ja, als je hier uh, wat wil doen... dan zal je toch ook uh, met de nodige opleidingen op zak uh, binnen willen komen. Of... Is het ook zo dat er nog specifieke opleidingen zijn binnen Nieuw Unicum? Nou, dat zijn meerdere vragen tegelijk. Uh, om te beginnen, uh, afdeling opleiding is inderdaad bedoeld om uh, mensen die hier binnenkomen uh, met de wens om een zorgopleiding, met name een zorgopleiding, te doen. Om die in een traject te begeleiden, Het hetzij uh, werken en leren dan wel school en stage. Daarvan hebben we er heel veel uh, bij elkaar, uh, zo'n 100 op jaarbasis. En uh, daarnaast hebben we natuurlijk bij de afdeling opleidingen een hele grote taak als het gaat om het uh, op peil houden of zelfs verbeteren van de deskundigheid van al onze medewerkers. En dat moet je zeker zien in het licht van onze route naar MS-expertise. We hebben een regionale erkenning en we zijn op weg naar landelijke erkenning. En die MS-expertise bij ons houdt in dat wij bezig zijn met een groep cliënten... Die in een vergevorderd stadium zitten van MS. Een progressieve aandoening, een, een snel verlopend progressieve aandoening. En daar hebben we heel veel kennis die we landelijk eigenlijk erkend willen hebben. En die erkenning betekent uiteindelijk dat we ook meer middelen krijgen. En met meer middelen hebben we ook letterlijk meer handen aan het bed. En meer mogelijkheden om onze kwaliteit van zorg verder op te hogen. Dus opleiding heeft daar een, een rol in. Uh, om die specialismen dan maar meteen even eruit te, te lichten, het MS-verhaal. Uh, ja, nou, jij hebt het al een beetje aangegeven van regionale naar landelijke erkenning. Wat, wat missen jullie dan precies nog? Uh, ja, eigenlijk, uh, wat ik zeg, die erkenning houdt in dat we dan onze expertise, datgene wat we hier in de loop der jaren uh, aan, aan kennis hebben opgebouwd, dat we die kunnen delen met een heleboel andere mensen in zo'n stadium van MS, die dus zo zwaar gehandicapt zijn. En die nu voor een belangrijk deel toch die, die zorg en die, die behandelingskennis ontberen. Dus wij hebben een taak, zien wij, wij zien een taak voor ons om dat landelijk uit te dragen. Maar daar heb je die erkenning voor nodig. Wat kunnen jullie met die erkenning dan doen? Bijvoorbeeld, een van onze activiteiten is wat we noemen MS op afstand. En dat is een, een, een, een interne afdeling van. Verpleegkundige consulenten die contact houden met een aantal mensen met MS, maar ook zorgverleners en behandelaars in derde landen. Dat is uh, online. Er is ook een grote database uh, beschikbaar. Er is videocontact met die mensen buiten Unicum. En dat is een van de dingen die we dus verder uit willen breiden. En daar, is natuurlijk, uh, daar zijn natuurlijk ook middelen voor nodig. Het gaat uh, Nieuw Unicum al een tijdje. Uh, sinds, sinds 1970 uh, hoor ik uh, van Joop. Wat zeg je? Voor de oudere luisteraars onder ons misschien uh, bekend van uh, Open het Dorp. De actie van Mies Bouwman, uh, Arnhem. Uh, ongeveer in dezelfde tijd kwam Nieuw Unicum op. En ongeveer met hetzelfde idee. En dat was toen de tijd de emancipatie van de uh, burger, de Nederlandse burger met een lichamelijke beperking. Of lichamelijke handicap. En dat was toen de tijd een, een groep cliënten die hier verbleef. Het heette toen nog bewoners. Waarvan er toen ook al wat mensen met MS waren. Maar ook uh, heel andere soorten aandoeningen. Uh, in ieder geval de gemeenschappelijke noemer was een lichamelijke beperking. Uh, dan merk je dus dat, uh, dat MS uh, er eigenlijk uh, heel... Ja, dat dat een, een ziekte is die, die dan uh, min of meer... Uh... Ja, ...het meest voorkomt onder die mensen, of niet? Ja, dat is gaan groeien. Je moet je voorstellen dat pas ongeveer midden jaren tachtig er andere mogelijkheden kwamen... ...naast dit soort wat grotere instellingen. En toen kwam je tegen de focuswoningen misschien wel een bekend begrip. Focus dat was een organisatie die de mensen thuis zorg verleende En daar waren dan ook aanpassingen thuis. Uh, nu is dat uh, heel gewoon. En zijn uh, naast de focuswoningen er heel veel voorzieningen mogelijk voor mensen die, uh, die thuis blijven. En wat wij zien is dat in Unicum de mensen binnenkomen die het thuis niet meer redden. Uh, dus ondanks alle voorzieningen, ondanks alle zorg en behandeling, uh, kiezen ze toch voor uh, bij ons te verblijven langdurig. En uh, voor een aantal cliënten ook kortdurend, maar dat is een ander verhaal. En dat is iets wat eigenlijk in de loop der jaren een steeds grotere groep is geworden. En inmiddels is een flink aantal jaren terug die, wat ik kan noemen, strategische keuze gemaakt. om ons te specialiseren. die focus op MS verder uit, uit te bouwen. En, en dat maakt dat we ook als zelfstandige organisatie door kunnen gaan. Werken jullie dan ook bijvoorbeeld samen met. Uh... Een patiëntenorganisatie als MS of de mensen die uh, zich met uh, artsen en, uh, en noem maar op met die ziekte bezighouden? Uiteraard. Als je expertisecentrum bent, dat betekent dat je een bijdrage moet leveren als organisatie aan onderzoek. Met zo'n grote groep cliënten is dat ook heel goed mogelijk. Nou, een van de instellingen waar we intensief mee samenwerken is het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Maar ook MS Research, een organisatie die zich, zoals het zegt, uh, met onderzoek bezighoudt. En uh, zo hebben we meer instellingen die, uh, zeg maar, waar we bijdragen aan uh, het uh, ontwikkelen aan inzichten in MS. Kijken naar de Unicum, dan zijn we dus gespecialiseerd in juist dat deel uh, van MS uh, in de fase waarin mensen heel veel zorgen. Wouter Hamel en uh, Joe En die uh, Wouter Hamel is niet zo heel erg populair in Nederland... maar des te meer in Japan. Daar scoort hij de ene gouden album naar de andere. As long as you love me was dat. En daarvoor Andrew Gold. Never let her slip away. Het interview wat Jaap Koper had uh, met Joop van der Meer... die gaat gewoon verder. Dan is er natuurlijk de open dag uh, op zich. Um, maar dan is mijn vraag natuurlijk ook van... hoe zit het dan uh, wat een man uh, als... Joop van der Meer met de opleidingen dan doet op zo'n open dag? Nou, een interview... Uh... Dat is één ding. <laughs> ja, zeker. Ja, nee, wat, uh, wat, wat we hier doen is uh, in die open dag natuurlijk bekendheid geven aan, aan wat wij uh, voorstaan. Maar ook uh, de mogelijkheid uh, geven om mensen die geïnteresseerd zijn in het uh, werken op uh, een Unicum, of werken en leren op een Unicum... Om die uh, zich te kunnen laten oriënteren. En uh, zoals inderdaad vandaag had ik dat net drie uh, jonge dames, uh, waarvan er twee geïnteresseerd zijn in het uh, werken en leren op de Unicum. Dus die sta ik dan te woord. En uh, dan kan ik al wat gemene vragen stellen om erachter te komen hoe dat met de motivatie zit. Nou, dat zat uh, gelukkig, zat dat snor. Dus, uh, daar gaan we zeer waarschijnlijk verder mee. Dus uh, als ik jou zo hoor, heb je dan ook toch een beetje een personeelsachtergrond. want je wilt toch ook wel weten wat voor vlees je in de kuip hebt uh, zitten. Ja, absoluut. Uh, de afdeling opleidingen staat niet op zichzelf. Wij werken intensief samen met uh, de afdeling personeelorganisatie. of uh, zoals het ook vaak heet, HRM. Uh, en dat, dat betekent dus als het gaat om het werven van personeel. Uh, dan, dan doen we dat in gezamenlijkheid. Uh, het is zo dat we best hoge eisen moeten stellen aan onze nieuwe medewerkers en leerlingen. En dat heeft te maken met de doelgroep, dus daarin zijn we behoorlijk kritisch. We leggen de lat hoog en dat betekent eigenlijk niet meer of minder dan dat we die lat hoog leggen... juist voor onze cliëntengroep zo goed mogelijk zorg en behandeling te geven. Zijn de opleidingen dan van een hoger kaliber, moet ik het zo zien? Je hebt mbo en hbo. Uh, waar is dit dan mee te vergelijken? Ja, terecht een vraag. Wat, wat, als ik kijk naar wat wij, uh, zeg maar aan, en dan heb ik het over de grote groep van mensen die aan de bed staan, de zorgverleners. Dan is dat hoofdzakelijk mbo. Uh, mbo 3 en 4, oftewel de verzorgende of de verpleegkundeopleiding. We hebben ervaring sinds 2000 of 1999 in dat opleiden en hebben inmiddels ook een behoorlijke naam opgebouwd. We werken intensief samen met het Novo College onder andere. En dat betekent dat we dus die niveau 3 en niveau 4 zorgleerlingen hier een stevige basis geven om uiteindelijk als vaste medewerker goed te kunnen presteren. Dus dat heb je wel nodig om hier te kunnen werken? Ja, ik durf te stellen dat we, en dat hoor ik ook terug van, van met name de leerlingen, dat, ja, dat ze hier toch wel een behoorlijk tandje harder moeten lopen dan, de, dan sommige andere instellingen. En dat vinden ze soms wel lastig, maar vaak krijgen we daar ook juist weer complimenten over, omdat ze ervaren dat die extra kennis die ze hier opdoen ook daadwerkelijk kunnen omzetten in, in goed handelen in de praktijk. Goed. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, dat dacht ik een hit. America to the border, hoorde je voorbij komen. En daarvoor het interview met uh, Joop van de Meer. Ja, klopt. Ja, we moeten opletten dat we die is niet die, uh, die andere Joop bedoelen. Hier nee, die... <laughs> dat is al gauw gezegd natuurlijk. Uh, niks ten nadele van Joop van Nessen, want die bedoelen we dus, uh, laten we ja. dan de man ook maar gewoon noemen in de, in de uitzending. Um, Voordat we even naar de, de Grand Prix van Monaco gaan kijken... gaan we eerst even naar uh, tennis, uh, want daar wordt uh, gespeeld. Uh, Zandvoort heeft inmiddels een uh, voorsprong uh, genomen van 2-0 tegen Saland. Uh, in de baan zijn uh, gekomen Quirine Lemoine tegen Cheyenne van Ewijk. Die zetstanden waren 7-5 tegen 7-6. Uh, ik zit even het geluid van, uh, van de televisie even wat zachter... want anders dan uh, gebeuren Er had gewoon wel uh, ja. uh, dingen tegelijk. Uh, Danielle Harmsen die uh, speelde ook een wedstrijd tegen Jenny Schepens. 7-6, 6-0 en straks uh, komen nog in actie uh, bijvoorbeeld Tallon Griekspoor. En tegen uh, de tegenstander is niet de eerste de beste, want dat is iemand die ook uh, in het uh, ATP-circuit actief is. En dat is Timo de Bakker, dus dat, uh, dat kan nog wel wat worden straks. Um, dat is uh, zo. Dan naar die Formule 1-wedstrijd. Terwijl ik uh, kijk, uh, zie ik wel een Red Bull. Maar het is een Toro Rosso die daar uh, rechtuit is gegaan bij Raskas. Dat is heel fijn. Uh, wat daar gebeurt. Uh, kennelijk, ja, dus Daniel Kiviat, die uh, het niet beter redde. De deur bleef dicht en uh, voor hem is het uh, einde verhaal voor de, de Toro Rosa. Dat betekent dus uh, dat, hij, uh, dat hij het uh, gewoon voor de rest van de wedstrijd het, uh, kan schudden. Uh, we, hebben, uh, we hebben straks ook uh, ja, een tijdje terug nog even wat uh, een, weer een briljante inhoudactie van Max Verstappen weer gezien. Hij is inmiddels al uh, in de pits geweest uh, voor uh, intermediates. En hij is alweer op de baan. En uh, daar uh, laat hij alweer uh, zijn kunsten zien. Uh, waartoe hij al in staat is uh, op de baan. Uh, hoe die verder straks naar voren gaat komen. Ja, dat uh, moeten we maar even afwachten. Het is wel, een denk ik, een opdrogende baan Andor, Als ik zo uh, kijk ja. naar het... Uh, dus. Oké, okay, en in Turijn is de, schijnt de zon ook. Dus ja. uh, heb ik gezien. Heb jij uh, ja. in Turijn? Dan, dan hebben we het zeker over de Giro. Precies, ja. Hmm. Wat valt daarover te melden? Of, uh... Dat daar een uh, valpartij is geweest uh, met uh, ook weer Stefan Kruiswijk uh, erbij. Lars Bakke die was daar ook uh, bij betrokken. En die is uh, toch nog uh, uit de ziro gestapt met een gebroken schouderblad. Ja. En inmiddels, uh, daar regent het ook in Turijn. maar inmiddels is het daar uh, opgeklaard en uh, schijnt de zon. Ja. Ja. Ja, het een soort uh, weersverwachting met uh, Lex van de Hoorn. Ja, nou, ik, ik, uh, Lex, uh, ik kwam Lex van de Week nog tegen... En uh, het gaat weer goed met hem. Dus, Gelukkig wel, uh, ja. ja wetenschap weer, vanuit ja, ja, deze kant. Ja. Wij gaan verder bij muziek. En daarna gaan we weer een interview uh, uh, over de open dag van een nieuwe unicum. En die plaat is de nieuwe single van Drake. Die heet One Dance.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 maar toch geen zak, ik voel me thuis ontheemd en vlucht naar het café. Ik weet dat ik je mis, de intimiteit. Weer naast je, ontwapend, heel tastbaar, heel vrij, je warmte, je woordjes, je adem, heel dichtbij, slacht. Zijn we tenminste geen vreemden? Straks is het voor altijd verdwenen. Die intimiteit. Naast je, ontwapend, heel tastbaar, heel vrij. Je warmte, je woordjes, je adem heel dichtbij. Oh. S'nachts zijn we tenminste geen vreemden. Straks is het voor altijd verdwenen. Die intimiteit, we raken Ach, het blijft toch ook een lekkere Nederlandse product. Cardans, oftewel de wind van Erik Messi met de intimiteit. En daarvoor een grote hit in uh, hitparaden al over de wereld. Uh, Drake met One Dance. Jaap, je bent gisteren ook nog uh, op het uh, voetbalveld van ja, SV Zandvoort geweest. Ja, dat uh, had te maken met uh, de promotiewedstrijd die SV Zandvoort uh, tegen EVC nog uh, moest uh, spelen. Daarover uh, straks meer. Uh, maar er speelde zich ook nog iets anders af, uh, want uh, we weten allemaal uh, dat we ook een hele illustre trainer, voetbaltrainer hier op dit dorp hebben gehad. Dat was Bertus Jacobs. Ik vind nog een leuke anekdote, die ga ik toch nu even gauw vertellen. Want uh, jij uh, had ooit nog eens een keer uh, voor CFM Zandvoort de Zandvoorten van het jaar. Mm -hmm. En uh, er was een keer een moment dat uh, een van de mensen die uh, was druk bezig om uh, stemmen voor zichzelf uh, te winnen, dat was Eusje en Weusden. En die kwam op een gegeven moment binnen bij Café Koper. En uh, die had dan uiteindelijk het voor elkaar gekregen. En zei van, ik ben zandvoerder van het jaar. Dus zei Bertus Jacobs, aanwezig daar. Die zegt, oh ja. Ben je een, van, van wie ben je er eentje? Weet ik niet. Ben je ook geen zandvoerder? Dus, uh, dus dat was een beetje uh, het, het, wat, wat, wat bij mij, bij Bertus Jacobs... dan al meteen het eerste wat in mijn hoofd uh, opkomt. Maar hij heeft natuurlijk ook een uh, voetbalverleden... Uh, uh, trainer geweest bij Vitesse. Bij... Sporting Gigon, dat is misschien wel uh, zijn meest internationale uh, klus die hij gedaan heeft. Ja, en hij was actief uh, ook bij uh, Zandvoort mee in de jaren 50. want daar hangt dan zo'n mooi bord uh, of een foto uh, waar hij uh, op staat. En naar hem is dus een toernooi genoemd, omdat ze dus de naam van Bertus Jacobs in uh, ere willen houden. Uh, Rob Snijders is uh, de man eigenlijk die uh, min of meer uh, samen met nog een paar jongens dat een beetje bedacht heeft. En een van de jongens waar die dat mee bedacht hebt is Frank Paap. En daar had ik gisteren na nou een gesprek mee. Zo is het uh, ook op deze zaterdag als het uh, gesprek plaatsvindt. Het Hots knots Begonia voetbaltoernooi. En een van de mensen die zich daarmee bezighoudt is uh, Frank Paap. Uh, jij bent natuurlijk uh, niet weg te denken in uh, jouw elftal. Nou, in mijn toernooi bedoel je? Ja, ook. Ja, in mijn elftal ook niet. Maar uh, ja, nee, we, we gaan voor de 24 e maal uh, zijn we bezig met het toernooi. En uh, nou, dit jaar hebben we uh, negen deelnemende elftallen. Helaas geen internationale deelname, maar die hebben wel toegezegd om volgend jaar weer terug te komen. Dus uh, we hebben weer deelnemers die een tent opgeslagen hebben om de velden heen. Dus uh, dat is altijd gezellig. En uh, nou, ja, zaterdag voetballen. Straks gaan we, na, als het eerste gevoetbald heeft, gaan we de penalty's hier nemen voor de kantine. En, uh, dat is altijd een hoogtepuntje. En dan, uh, vanavond, uh, daarna gaan we met de maaltijd verder, de blauwe hap. Ja. En dan uh, gaan we met z'n allen een feestje vieren met, uh, met een band. en uh, Die band heet Yes. En dat schijnt een uh, hele leuke band te zijn met twee vrouwelijke saxofonisten. Dus uh, daar kijken we naar uit. En dan uh, gaan we morgen gaan we weer vrolijk op stap uh, weer voetballen om 11 uur. En de prijsuitreiking is om vier uur. En dan, uh, nou ja, dan, uh, dan is het belangrijkste wie, uh, niet wie er bovenaan staat, maar wie de, de sportiviteitspleis gewonnen heeft. En dat is uh, de Robin Luijten Fair Play Cup. Ja, is, het, uh, is het voor jullie allemaal nog een beetje gewoon te doen? Of is het, uh, ja, uh, moet je dan nog, uh, nog wel een beetje over, over het uh, veld heen kunnen rennen? Nou, de zaterdag gaat altijd nog wel, maar de zondag zie je toch dat, dat er al wat, uh, wat, wat de alcohol heeft toegeslagen hè, en de spierpijn heeft toegeslagen. En uh, dus dat, dat uh, ja, de zondag is altijd een snijtageslag. maar uh, tot, tot nu toe hebben we het uh, in ieder geval dit jaar nog zonder ongeluk um, uh, overleefd. Dus dat, dat ziet er nog goed uit. Is dat, is dat ook misschien wel het uh, leuke aan het Hotsknoos Begonia voetbal, dat uh, juist dat, uh, dat soort elementen ook nog een rol spelen? Nou ja, Hotsknoos Begonia betekent ook uh, boerenkoolvoetbal, dus uh, ja, daar gaat het wel om een lagere. Senioren elftallen en uh, ja. nou, daar doen er zat van mee. Doen ook al wat jongere goden mee, maar uh, de praktijk wijst dat die eigenlijk ook niet kunnen voetballen. Dus dat past er allemaal wel bij elkaar. Uh, nou, is het ook zo uh, van, van, uh, van teams die meedoen, uh, ook nog gewoon Zandvoortse teams, het merendeel? Ja, het ene team heet Kalmzeetje, Zeetje, het andere team heet Anda Mink, dat is van het zondagteam. Ja. En, en dan heb je Café 4, dat is Veteranen 1, waar ik zelf ook in speel. En dan hebben we nog een, een elftal uit Zandvoort. En, waar me ik nu even de naam niet kan verzinnen. Maar die, dus ja, we hebben 14 teams uit Zandvoort. En dus ja toch 50, 50 60 jongens uit Zandvoort die lopen te rennen hier op de velden. En dan nog vijf teams van buiten Zandvoort. Uh, dit is de 24 e dan kijk ik al even heel uh, stiekem uit naar volgend jaar, want dat uh, is 25 en uh, dat is een beetje een magisch getal. Ja klopt, volgend jaar uh, sluiten we ook, bestaat de club ook uh, 75 jaar en wij vieren ons 25ste uh, ja, jubileumjaar. Dus uh, dat willen we laten knallen en uh, nou ja, we hebben er iets extra budget voor en we willen allemaal oude teams van vroeger willen terug laten komen. Zodat het een, een extra groot spektakel wordt volgend jaar.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 A beep out, what I really wanna shout. Whoops! Did I say it out loud? Did you find out? I wanna have your baby. You're serious like crazy. I wanna have your baby. I see him springing up like daisies. Yeah, yeah, yeah, yeah. Some of my feelings keep escaping.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 That's why I go Ik vraag wat ze nu aan doen is, die uh, Nathalie en Rulia. Want we hebben er echt uh, al 500 jaar niet meer, uh, niks meer van gehoord. Dit was volgens mij uh, een van de laatste. is I wanna have your babies. We de tijd op uh, 5 voor 3 op uh, zondag 29 mei. Je luistert uh, Zandvoort op zondag. En uh, Jaap, wat is de tussenstand uh, bij de Grand Prix? Nou, uh, we kunnen in ieder geval zeggen dat uh, Verstappen wel uh, bezig is uh, om uh, weer indrukken te maken. Hij rijdt inmiddels uh, wel uh, in de top 10. Hij staat geloof ik op de tiende plaats. Daar rijdt hij op dit moment rond. En dat betekent dus dat hij gewoon op dit moment, uh, Ja, uh, dat hij een WK-punt uh, heeft uh, binnengekregen. Terwijl er uh, weer al een forse groep naar binnen gaat uh, voor nieuw en vers rubber. Dus dat, uh, dat, is, dat is nu aan de gang. En hoe dat er verder, uh, hoe verder er daar weer uh, uit uh, gaat komen, ja, dat, dat, dat zien we zo dadelijk. Um, ik geloof dat, uh, dat ze alle twee de, de Red Bulls uh, inmiddels uh, op, opnieuw rubber staan. Okay. Uh, dit is even kijken. Dit, is, dit lijkt mij een verstappen die hier. Uh, nee, Ricky die okay. een uh, een, uh, een lift heeft. En dit is Sophie Hawkins. Ook mooi. Everything you need to live inside a twisted cage Sleep beside inside an empty rage I had a dream I was your hero Damn, I wish I was your lover